2 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De Olympische Spelen in Londen zijn voorbij. Tijdens de sluitingsceremonie kregen de 80.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion... een show gepresenteerd met veel dans, theater en Britse popmuziek. Op het middenterrein was een deel van het centrum van Londen nagebouwd... met onder meer de Big Ben en de Tower Bridge. Waar optredens van onder andere de Petsjo Boys, George Michael, Jesse Jay en de Spice Girls... Tijdens de parade van de sporters droeg zwemster Ranomi Kromowidjojo Jojo de Nederlandse vlag. De volgende zomerspelen zijn in 2016 in Rio de Janeiro. De Egyptische president Morsi heeft een toelichting gegeven op het gedwongen vertrek van legerleider en minister van Defensie Tantawi en de chef van de legerstaf Anan. Morsi benadrukte in een toespraak dat de besluit is genomen in het belang van het land. Hij zei dat het vertrek van Tantavi en Anan niet gezien moet worden als een persoonlijke afrekening of als een aanval op instituties. Tantavi en Anan hebben zelf nog niet gereageerd, maar volgens een lid van de militaire raad waren ze vooraf op de hoogte gesteld. De twee topmilitairen zijn direct vervangen door twee generaals.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 Leonard, Leonard, Leonard. What? I need to speak to you. It's two o'clock in the morning. It's important. I highly doubt that. No <laughs> way. Are you still out there? Yes. <laughs> What? You're right. It can wait until morning. <laughs> <laughs> <laughs> This is Radio AIM. KRO's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Rende. Het is de grote trek en dan gaat het niet over overzomerende vogels. Bruce Springsteen en Hungry Heart aan de top van de Nacht van het Goede Leven. Dit is Cairo's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. Misschien zit u nog in de tuin met de tuinvakkels op de stealth stand met de kurk van de fles om niet onnodig door de nacht te piepen. Misschien hebt u vrij en bent u in uw eerste, tweede of andermans huis aan het klussen... met de blokkwast, met een mooi plan vol gewaagde kleuren of gedekte tinten. Als u uw functie uitoefent vannacht, aan het schrijven of aan het sleutelen bent... niet kunt of wilt slapen, dan proberen wij te entertainen. Met tweemaal live muziek, ska van Mr. Wallace in het laatste uur... en uiteenlopende spectaculariteit zometeen van een Vlaamse performer. Robert Kamer bespreekt de films van de nabije toekomst. Hij gaat het onder andere hebben over Total Recall en de nieuwe James Bond. Skyfall zag ik net op zijn lijstje, maar dat duurt nog even. Hij neemt om vier uur plaats hier aan tafel. Tussendoor bezoeken we Nederland, want je hoeft niet ver te gaan om mooie dingen te zien. Joop Scheltens laat ons door de tijd heen diverse plekjes ontdekken. We spelen vakantiekabaret en het spel Trans-Europa. In het eerste uur dus ook live muziek van een man van vele verschijningsvormen, verbaal vitriol en virtuoze verrijking. Hij is vele duo's en bijzondere samenwerkingen. Dubstep in de Walton Hoax, cabaret in Langmoed en hier vannacht weer iets geheel nieuws onder de noemer De Lading. En welkom in de nacht van het goede leven voor live met band Peter van Ewijk. In de rij koest de verlangen naar een lekker stukje bier Tot ik aan de kassa al je vormen voor me zie Jij bent pas 18, maar weet heel goed wat je wil Een rijpe daddy die je boven alles tilt En ik hou van meisjes met een hele open ziel Ik hou van burgers, maar vertrek met happy meal Ik snap die kronkel, wel, je bent zoeken naar zekerheid. Je wil een trouwe heenst die je eindeloos bereidt. Het is de hipste, vriens, de koelste kerst trend. Om strak te pronken met een lief beleven. vent. We zitten nu bij me thuis en je vraagt me naar mijn stijl. Je zegt: Ik hoop dat je dubstep kent, dat maakt me binnen Kent slechts de quickstep, maar ik liep voor jouw plezier. Je lacht, je kookt me bluf en ik verslik me in mijn bier. Oi publiek hier, je groove is fucking tight. Ik zie met open mond hoe je alles voor me spreidt. Je bent als boter, je lichaam is zo flex. En ik bedenk me, ik had beter is gestretched. Maar wat je wil met mij, maar hou het simpel Ik ben de jongste niet meer Ik lig hier toch, dus voel je vrij Maar het simpel, en ik zeker geen meneer Peter van Ewijk en de lading met Happy Meal. Dat was het eerste live nummer. Ze komen nog uitgebreid terug in dit uur. Het zou dan een nacht zijn van meteorieten. De perseïden vallen met zo'n 30 sterren per uur. Dat gebeurt ieder jaar. En dit keer is het bal in uh, deze nachten. Dus houd een oog op het uitspansel. Zelf ben ik er toch niet helemaal gerust op. Want luister hier eens naar het, het woord van H.G. Wells. Vertolkt in het 1978 geluidsepos The War of the Worlds van Jeff Wayne. midnight on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. Ja, misschien zijn het de meteorieten. Misschien is het iets wat de Curiosity-marswagen over het hoofd heeft gezien. Nou, we gaan het merken. In deze nacht is het nog steeds volop vakantie. Dat horen we terug in pittoreske praatjes van Joop Scheltens... die jarenlang voor de AVRO-televisie je Plekje maakte. Op de radio krijgen deze 10-minuten-programma's een hele nieuwe gedaante. Want zonder dat we de beelden laten zien... verschijnt er toch van alles in je hoofd als Joop erover vertelt. Allereerst nemen Joop Scheltens en Sanne Wallis de Vries ons mee naar Terschelling. Als je de jaartallen van de Terschellinger geschiedenis even doorneemt... dan merk je dat er nogal wat is gekibbeld over van wie Terschelling nou eigenlijk was. Waar het bij hoorde, Was het nou Fries of Hollands? Dat Karel de Stout de Terschelling gewoon weggaf in 1469... aan de proost van Brugge. Zomaar. Terschelling heeft blijkbaar een sterke aantrekkingskracht uitgeoefend op mensen met macht. Iedereen wil dit altijd hebben de Popma's hebben het gehad, de Arembergs, de Staten van Holland. Ter Schelling is pas sinds 1942 Fries. De Brandaris heeft zich altijd verheven gevoeld... boven het gebakken en knipoogt naar de horizon, al sinds 1594. Aan de voet van de beroemde vuurtoren is het erg leuk. En je vindt er zowaar huisjes met metselwerk... dat doet denken aan de vrolijke baksteenmotieven van hinderlopen. Achter een duin verschuilt zich het hervormde kerkje. Op de achtergrond de plaat. Het nieuwe wapen van Ter Schelling werd koninklijk goedgekeurd in 1963. Het museum is natuurlijk een echt eilandmuseum met dingen van de zee. Duikvondsten uit wrakken. Zelfs van het beroemde 18e-eeuwse goudschip de Lutine... Ontroerende zeemanssouvenirs, Oude scheepsinstrumenten. Herinneringen aan de walvisvaart en het reddingswezen. Zo'n museum is het. En dan is daar het Duinmeer Dodemanskisten. Een idyllisch meer met de geheimzinnige naam. Niemand weet waar de naam vandaan komt. Maar toch heeft iedereen een verklaring. Ik geloof ze allemaal. Als het ergens zo mooi is, geef je iedereen gelijk. En als je nou helemaal doorgaat naar het oosten, nog voorbij Oosterend, dan houdt daar de bewoonde wereld op. Daar is dan een grote strandweide, de groede, in het oosten begrensd door de eerste slenk. En daar weer voorbij is de bosplaat, een onherbergzaam natuurgebied waar een mens niks te zoeken heeft. De ver weg. Ga liever op een duin staan en kijk naar de zonsondergang, dan heb je wat. En het is niet zo ver weg. Ik kan me heel erg opwinden over iemand die ik nog helemaal niet ken. Ik denk dat het een vrouw is en ik denk dat ze Simone heet. Ik kan me nou wel over opwinden. Ik denk dat ik over een paar jaar met een hele groep, waaronder Simone, dat ik met die groep naar de Schelling ga. Dus dat Simone dan ook meegaat. Kan. Ik kan me nou wel over opwinden. En ik denk dat ik niet heel veel zal veranderen. Ik denk dat ik over een paar jaar nog steeds graag af en toe naar een café ga. Af en toe. En ik denk dat ik ook niet echt zal veranderen in de zin dat ik vaak niet wegga als ik het niet meer leuk vind. Ik weet niet waarom, maar dat doe ik. Ik blijf dan zitten. Dus ik vind het dus niet meer leuk. En dan doe ik ook nog eens vaak aan het eind een voorstel uh, aan mensen die ik dus niet zo leuk vind... waardoor het lijkt alsof ik ze wel leuk vind. Omdat ze maar niet achteraf gaan denken dat ik het niet leuk vond, terwijl ik het helemaal niet leuk vond. <lacht> dus, uh... Ik denk dat ik over een paar jaar met een aantal mensen in de kroeg zit... en dat ik dan tegen sluitingstijd dat ik mijn glas hef en zeg... Hé, uh, hey, zullen we een keer met z'n allen naar de Schelling gaan? GELUIDEN. En dat iedereen dan heel enthousiast reageert... en dat de volgende dag dat ik en een kater heb... en dat iedereen mij gaat bellen, want ik ben vaak van het ideeën en anderen van het, van het, van het regelen. En dat één iemand dan vraagt, mag Simone ook mee? En dat ik denk, nee, nee, nee, niet Simone, niet Simone. Want Simone heb ik dan één keer gezien en die is veel te kwiek en veel te fief en veel te sportief en veel te fris en veel te alert en assertief en attent En, en ze is ook nog eens knap. Kan ik helemaal niet uitstaan. dat als er maar twee vrouwen megen naar de schelling dat zij knapper is en ik, dan kan ik niet uitstaan. Dus ik denk, nee, nee, nee, niet Simone, niet Simone. Dus ik zeg, ja, Simone, ja. Ja, leuk, Simone. En dan gaan we naar de Schelling om tien uur ochtends op een zaterdag, natuurlijk. Wat voor mij echt veel te vroeg is. Veel te vroeg. Want ik treed s'avonds op. En er zal eens rekening mee gehouden worden dat ik altijd laat naar bed ga. Moet. Zal. Gaan. En ik ben ook nog eens naar het café geweest daarna. Dat ik zo tegenop zag om met Simone naar de Schelling te gaan. Dus dan kom ik aan bij de trein. En dan sta ik met een houten kop. Kom ik eraan. En dan staat Simone heel kwiek en vief en sportief. En dan let en als Met een hele leuke rugzak. Echt een hele leuke rugzak die ik ook wel had willen hebben. Maar ik loop weer met plastic tassen, want ik heb mijn koffers nooit in orde. En dan gaan we de trein in en Simone is zo wakker en zo vief en, en attent dat ze meteen zo. En dan kan ik die om laten zitten, dus ik begin ook. En dan komen we in Harlingen aan en dan gaat Simone natuurlijk als eerste eruit met de rugzak kijken hoe we verder moeten. En dan kom ik aan met mijn plastic tas want het was mijn idee om naar de Schelling te gaan. En dan kom ik bij Simone aan en zegt Simone, we moeten daarheen. En dan komen we aan op het huisje de Schellingen. Simone allemaal leuke spulletjes in de rugzak heeft... over alle potjes en pannetjes en kruidjes en dingetjes voor in de keuken... en allemaal fotootjes en dingetjes op plakjes Het echt leuk Simonehuisje wordt. En, en, en, en ze heeft al op internet gekeken wat we kunnen gaan doen... en ze heeft ons al ingeschreven voor het paardrijden... wat ik echt stom vervelend vind... en ze heeft al tandems gehuurd... wat ik zo nodig nog vervelender vind... en ze heeft een Corvée-lijst gemaakt! <lacht> En ik kan natuurlijk niet slapen, want ik kan nooit slapen in vreemde bedden. Dus om 6 uur ochtends denk ik: ik ga lekker koffie zitten. Lekker alleen voor mezelf, anders duurt het zo lang voordat die koffie is doorgelopen. En daarna gooi ik het filter weg, zodat niemand zegt, ziet dat ik koffie voor mezelf heb gezet. En dan kom ik in de keuken en daar staat Simone al eieren te kloppen. <lacht> voor de hele groep. Maar dat is dan nog tot daar aan toe. Want waarschijnlijk op dag 4 of 5, daar wil ik vanaf wezen, in ieder geval de dag voor vertrek, uh, springt Simone op de bank en, en roept ze, terwijl ze de hele week kampleidster heeft gespeeld, roept ze opeens: vandaag doe ik even helemaal niks hoor. Daar kan ik me nu al over vinden. Ja. En ik weet nog niet eens wie ze is. Simone, Simone. Je ziet me nooit eens staan. Simone, Simone. Altijd in het rood gekleed, ik wil met haar een date. Ze heet Simone. zou vertonen Simone, al oh, als je blijft, ik ben verliefd, Simone. Geef me nou een kans, Simone, Simone. Je ziet me nu dit. ...voor een baas in een magazijn. Dat was werken, zegt Dave van Rave in muziekrand Oor. Maar rustig heeft hij het allerminst met zijn band The Kick... ...want ze zijn de nieuwe huisband van de wereld, draait door... ...en vele optredens staan in de pijplijn. Tweede single nu van het album Wicked Ways ...van een andere topper uit eigen land. Hier is Whalen. I was blinded by the light. I was so misty-eyed. was looking for love and she was right on time.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 En hey, in september begint hij aan zijn nieuwe theatertour, waarbij één helft volledig plukt wordt gespeeld. In de tweede helft zal hij alleen met gitaar verschijnen... om de akoestische en kwetsbare kant van zichzelf te tonen. Ik lees Stefan Hertmans Mooie Dagen. Mooie dagen zijn lastig in een regenachtig land. Je wordt herinnerd aan vergeten idealen. De zielen komen drankjes halen. Er is zo weinig tijd. Er zijn er meer als wij. En niemand wil met schilvers van zichzelf betalen. Zo staan we in de rij... De zon wordt zwart, ze vreet ons hart. We dromen van een schichtig dier, schuilend onder de kruinen in een lichtberegend woud. Het knabbelt aan wat opgeschoten, bittersmakend kruid. Tegen de tranen binnen in mijn hart, terwijl de zon scheen op de grote markt. Stond tussen mensen, maar ik was alleen, lachte vriendelijk naar iedereen. Er klonk een liedje van Gilberto Gil, dat eigenlijk alleen maar zuiver wil. Ach, het leven is toch al zo kort dat ik beter lachend water word. Op mooie dagen, ik hou zo van.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 dat je beter lachend vader wordt. Op mooie dagen, ik hou zo van. Dat ons verhaal begon toen ik mijn liedjes naar de mensen zong tussen de kramen en de lampjes, en al is mijn leven dan zo kort. Ik weet nu dat ik lachend was. Johan Verminnen, muziek van onze live gast nu, Peter van Eeuwijk. Maar dit laten we nog even van Geluidsdrager horen. Samen met Jeroen van der Voorden vormt hij de Walton Hoax. Ze mixen dubstep, garage en soul tot iets nieuws. Dit is het titelnummer van een nieuwe EP die verschijnt in september. All Recklessness Aside. All recklessness aside van de Walton Hoax. Een van de verschijningsvormen van Peter van Ewijk... in dit uur te gast in de Nacht van het Goede Leven. En nu ook even aangeschoven aan tafel. Peter, welkom. Dit tijdstip moet volgens mij geen probleem voor je zijn... want ik heb uh, op je site gezien wat je allemaal doet. Ik heb even gerekend. Of je slaapt niet... of je bent een project van NASA voor een nieuwe verbeterde mens. Een van de twee. Ja, ik uh, slaap heel weinig. Nee, ik slaap eigenlijk uh, ontzettend veel. Uh, maar ik kan heel snel werken. Ik denk dat het dat is, dus... Uh... Want jij doet veel dingen. Laten we het eerst even over de Walton Hoax mm -hmm. uh, hebben. Wat we net uh, gehoord hebben. Ja. Dubstep gemikt met allerlei andere spannende uh, ja. dingen. Dat bestaat sinds? Nou, dat bestaat nog niet zo ontzettend lang. Ik denk dat we ongeveer een, nou, een goed jaar bezig zijn nu, denk mm -hmm. ik. En in die tijd hebben we dan... Uh, is dit nu de tweede EP. Dus op zich valt het natuurlijk wel mee. Maar we zijn een jaar bezig. Daarvoor, want het is dan met Jeroen, een goede vriend van me. Mm -hmm. En uh, daarvoor uh, maakte al wel een hoop muziek. Maar dat is nooit echt gejeld naar iets, naar, iets, uh, naar iets goeds. Of, zo. of ja, nou in ieder geval niet goed. Nooit gegeld naar echt een EP of, of, of iets van, van naart. En dan met de Walton Hoogs viel het eigenlijk allemaal uh, uh, samen. Weet je, had je zo in één keer het idee van... oh, dit is, dit is wel oké okay en dit werkt wel. En toen was, het ineens, uh, ja, toen was het ineens raak. Dus dan, uh, die EP's uh, volgen elkaar op. En die verspreid je uh, ook daadwerkelijk op CD of LP? Of, ja, de uh, eerste uh, was uh, Chemical Burn. Die hebben we op vinyl zelfs. Uh, ja. ou, Lekker ouderwets. Ja, ja, ja. uh, is het, het, mooiste, het mooiste medium dat er dan ook weer is uh, wat, wat betreft geluidsdrager-vinyl. Uh, want het ruikt ook zo lekker. Um, en had hadden we echt het idee van dat willen we zo uitbrengen. En deze, dus de nieuwe, die gaan we alleen digitaal doen voorlopig. Um, omdat we nu ook samenwerken met een ja, wat uh, upcoming uh, label uh, in ik denk dat het Estonia is of zo. Ik heb geen flauw in Estland. Uh, maar die, die zitten wel heel erg zo in de dubstep, in de garage en zo. Dus dat dit wordt wel een hele, hele toffe release. Maar dat is voorlopig digitaal. Omdat ja, we kunnen niet blijven investeren in vinyl. Ja. Dus dat is uh, altijd even een uh, kleine gok. Maar... Ja. Nou, ik ken je van Langmoed. Een Cabaret duo wat je vormt met uh, Jan Geubelmans. Ja. Uh, die is er vanavond niet bij. Maar we gaan zo straks wel even luisteren naar een opname van mm -hmm. uh, Langmoed. Uh, jullie hebben vorig jaar uh, de finale van Cabaret bereikt en de publieksprijs gewonnen. Er ja. zat een lange uh, finale tournee aan vast. En jullie gaan nu op weg naar een avondvullend programma? avondvullend programma, ja. ja. Daar zijn we nu uh, uh, heel erg mee bezig nog. Uh, tenminste de puntjes op de i zetten. Dus alles is er, alles is klaar. Alle nummers zijn er, heel het verhaal zit in elkaar. Dus het is echt gewoon nog de laatste loodjes. En vanaf september beginnen we. Dan gaan we in première in Gent. Uh, 15 september. En het is, uh, het is ontzettend spannend. Het is echt uh, billen samen knijpen spannend. Ja. Want het is de eerste. En de eerste moet, uh, moet knallen. De tweede moet dan nog harder knallen. Maar de eerste moet in ieder geval al wel even... Ja, moet je naam op de kaart zetten gewoon. We hebben nu... Uh, Heel veel uh, gespeeld uh, met de toenemende kameretten. Maar dat was altijd 45 minuten. Mm -hmm. En nu is gewoon 90 minuten gewoon, uh, aan één stuk door. Dus uh, super tof. Wat gaan mensen uh, zien als ze naar jullie toe gaan? Stel je moeilijke vragen, <laughs> Axel. Uh, nou, kan je vertellen wat wij denken dat we erin hebben gestoken? Ja. <laughs> uh, sowieso een verhaal. Uh, het, is, het is wat meer ouderwets, cabaret. In de zin dat het niet... Te veel van, het gaat wel van een hak op de tak van scène naar scène, maar er zit wel een overkoepelend verhaal in, een spanningsboog die heel, mooi, die heel mooi loopt. Maar heel veel muziek, want dat is toch wel een beetje onze basis. Heel veel kleinkunstnummers. Want jij en, speelt uh, gitaar, Jan speelt piano. Nou, Jan en speelt, nog veel meer. Jan top, speelt he? ongeveer ja. alles. Als ja. je die een instrument in zijn handen geeft, het maakt niet uit wat het is. Al is het een, een alpenhoren, dan haalt hij er uiteindelijk nog geluid uit. Ja. Ik word er altijd een ontzettend beetje misselijk van dat hij zo goed is met alle, alle instrumenten. En ik speel heel bescheiden een heel klein beetje piano en een heel klein beetje gitaar. Uh, maar dat is goed Dan, Het zou toch maar slecht zijn Moest ik alle, alle instrumenten beginnen spelen uh, En dat is zo wat een verdeling Maar uiteindelijk is het nu ook gegroeid Naar na de avondvullende Is het zo gegroeid dat we, dat we switchen van instrumenten ook En dat we qua tekst switchen Dus iedereen doet evenveel Dus heel mooi gebalanceerd Daar hebben we wel op gelet dat dat zo is ja. Nou uh, hebben we een nummer van de lading gehoord Daar gaan we straks nog meer van horen ja. Dat is weer een ander project met weer nieuwe mensen uh, Olaf is erbij die, yes. uh, de manager van de lading, meer of meer hè, ja, toch? Nou, nou ja. nee, nee, nee, nee. Uh, de lading, dat is uh, Peter en ik samen. Ik doe veel muziek en uh, ik heb een recording studio. Dus dat is dan ook weer handig als je muziek op wil nemen. Peter is meer de teksten en we bemoeien uh, ons met allebei de disciplines. En daar is dit uitgekomen. Maar manager... <laughs> nee. Maar het zijn zoveel verschillende dingen hè? Uh, waar, uh, waar komen al die verschillende dingen vandaan? Want het is heel zeer uiteenlopend. Met heel veel mensen. Dat moet toch iets... Uh... Ja, ik denk dat het... Nou, het, het ding is natuurlijk ook wel weer. Uh, ten eerste is het zo dat, dat... Het is gewoon leuk om heel veel verschillende dingen te doen. Ja. Vaak ben je met iets bezig. Krijg je ideeën voor een ander project of zo. En dan kun je kiezen of ik laat het vallen... en ik concentreer me continu op hetzelfde. Maar dan heb ik gemerkt, als je dat doet... dan, ja, dan gaat de bron op een gegeven moment helemaal uh, droog staan. En dan hou je niks meer over. Dus ik, ik had al heel snel door... dat met hoe meer dingen dat je bezig bent... hoe, hoe meer dat je ook andere projecten... Insp of inspireert en andere projecten... Uh, het inspireert elkaar. Het inspireert enorm elkaar. En dan wat dat betreft met, met, met een hoop verschillende mensen... Uh, nou, in die zin zie je ook al heel veel constanten daar. Want uh, via de kameretten, dus samen met Jan, via de kameretten, heb ik dan Olaf leren kennen. Ja, ja. Uh, zijn, we, zijn we voor moeten waar we eigenlijk ook nu aan het werken zijn, aan een soort van uh, big version, waarin, dat we, waarin dat we echt de muziek nog verder gaan uitbreiden en een groot liedjesprogramma krijgt met full band. Zijn we aan het werken. Zit Olaf in, zit Gert-Jan in, die van de kameretten kennen. En uh, omdat we elkaar kennen, zijn we ook... Ben ik dan ook bij, bij Olaf's Studios, O2O, geweest in Lelystad? En daar wist ik dan ineens van: oh ja, hij mastert ook. Dus dan heb ik hem uh, de, de, de Walton Hooks laten horen, die heeft hij dan gemasterd. En, en begonnen we te praten van, ah, je bent bezig met elektronische muziek. En uiteindelijk begonnen we dan daar, ineens kwam daar zo de vonk voor de lading uit. Dus het zijn wel dezelfde mensen. die Het wordt eigenlijk een beetje bijna een soort van collectief sekteachtige proporties begint het ja. aan te nemen. We hebben nog net geen eigen religie, maar dat <lacht> komt nog. We gaan wel ondergronds wonen alvast. Oké, ja, ja, oké. Okay, okay. ja. En uh, Olaf, besteedt hij wel genoeg tijd aan al die verschillende dingen? Want hij vertelt het wel heel mooi. Maar heeft hij overal voldoende tijd voor om alles... Uit nou, alles het beste te halen. Wat hij al zei, hij werkt net zo snel als hij praat ongeveer. Ja. Dus dat komt wel goed. Ja, ik heb een neiging om te ratelen. Ook in mijn projecten. Dus dat uh, vergeef mij daarvoor. Dat is mooi. Je bent ook nog dokter in de literatuur. Daar kunnen we het niet meer over hebben. Want dan kunnen we jullie niet meer live horen. Gelukkig, voor. want dat kan ik ook niet meer bewijzen. Dus dat, uh. We luisteren eerst even naar Langmoed. We hebben een opname van de Finale is het. Hè? Ja. Van uh, ja. afgelopen jaar. Dit is het nummer Dood Gelukkig. Ik zag het in je ogen Hoe ze keken naar de dag In hoe je je moest slepen En in het breken van je lach Ik zag in jou de sporen Van het razen van de tijd Je voelde je verloren Als elke zin in de richting kwijt En niets Wilde werken, ons huwelijk op de dool, alleen samen schreeuwen in verbaal vitriol. Maar alles werd anders. Een gouden morgen stond, toen ik je in stilte in de koude keuken vond. Zalig schreeuw je mooie gezicht. Stralend alleen in het ochtendlicht. Ik besef het heel goed, ik hou zo van jou. Wat ben je mooi, met je nek in dat touw. Besluit niets te zeggen, hou je dood een geheim Want ik kan je niet missen, je hoort bij me te zijn Familie en vrienden ben je er net altijd niet Of een weekje op reis of bestendig lang ziek En zo blijven we samen, zelfs op het toilet En s'avonds dan hang ik je naast me in bed En met kerstmis dan baat je in slingers en licht Ik versier je met ballen, hang je mooi in het zicht Zalig je mooie gezicht. Stralend alleen, in het kerstmislicht. Ik besef heel goed, ik hou zo van jou. Wat ben je mooi, met je nek in dat taal. Vijf weken later, en ik mis je geluid. Je bengelt wat rond en je vreet niet veel uit. Je houding is laks en volkomen passief. En zelf neem je nooit eens het initiatief. Ben het beu om te horen hoe mijn echo weer klinkt. En niets kan verhullen dat je steeds harder stinkt. Ik wrijf door je haren en streel zacht je wang. En veeg dan de maden af aan het behang. Ik geef je een kus en je lip valt eraf. Boeket van je adem heeft toetsen van graf. Met vrije, daar zijn we allang mee gestopt, want ik voel dat jouw hart daar niet echt meer voor klopt. Meer voor klopt. Ik kan of echt niet uitmaken maken. of je mij nog bemint, het, het lijkt wel alsof onze liefde ontbindt. Er rest ons slechts één kans voor eeuwige trouw, de volgende dag hang ik teder naar jou. <applaus> KNRO's Nacht van het Goede Leven, met Axel van der Ende. De zomertijd is het heerlijk om pop uit tropische gebieden te horen. Deze singer-songwriter komt uit Maleisië, Yuna. Ze is als een van de eerste langzaam, maar zeker gaat ze erin slagen... om een carrière buiten Azië op te bouwen, haar debuut... De plaat kwam eerder dit jaar uit en die heet simpelweg ook Juna. Het is weer tijd voor live muziek. Peter van Ewek en de band Zij Zijn Gereed. En ze maken Merde. Ik heb het net even gevraagd wat de lading precies is. Het is Merde en dat is moderne elektronische retro dance experience. Dat is het. We gaan luisteren naar Everdingen. Je oogst enkel wat je zaait, dus we gaan tranen vreten. In dit lage land leef ik met pure wanhoop in mijn blik. Ik krijg de gal niet doorgesleept, zo jong en al versleten. Ik moet hier weg of ik verzuur, blik op oneindig avontuur. De stevig hond, het stuur klaar voor de kilometers De uren vliegen nu voorbij, ik neem afscheid van mijn mij. Rust keert langzaam terug in mij, ik voel me beter Voel de snelheid in mijn lijf en wil hier weg Sta volledig stil bij één dingen. Niets houdt meer wat je ook doet of wat je zegt Nog steeds volledig stil bij een dingen. hier al een uur of zes, maar voeten heerlijk op de dash. Trip is nu al een succes en niets kan me nog schelen. Er lopen mensen op de baan, ze stappen uit hun druk bestaan. Trekken zich nergens iets van aan, geen angst geen voordelen. Bloedmooie meiden in het vizier, ze staat me aan, wat een plezier. Noodlop bracht ons twee naar hier, ik vlieg bij haar naar binnen. Dit is het ware paradijs, eeuwige rust is nu mijn prijs. Door de voorheids op de reis, gecrashed bij even dingen. Mijn lijf en wil hier weg, we staan volledig stil bij even dingen. En niet zou me hier wat je ook doet of wat je zegt. Het ligt volledig dood bij even dingen. voor de dingen door uh, de lading. Hoe zit het met geluidsdragen voor uh, deze muziek? Dit is nog heel vers, hè, allemaal? Dit is ontzettend vers. Ja. Dit is verser dan dit kan het uh, bijna niet meer zijn. Nee, uh, nee, nee. Het is allemaal nog nat en uh, ja. het hangt nog aan de haak. Maar, leuk, uh, leuk. Nou, dan, dan, dan wachten we het af uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Je gaat een cover spelen. We hebben je gevraagd om een keuze te maken uit een aantal Nederlandstalige nummers die we je hebben gegeven. Ja. Waar heb je voor gekozen? Uh, nou, het was, het, het, was een, uh, het was een fijne, interessante lijst. Ja. Maar er sprong er eentje gewoon keihard uit. Het dus ja. was loog tegen mij. Ja. En er is dus een stukje nostalgie dat bovenkomt. Uh, in, uh, in mijn pyjama, op de bank, uh, op volle toeren. En, en kijken en, en gewoon helemaal weg zijn van dat nummer toen. Dan jaren later het nummer nog eens gehoord. En denk van, god, hoe heb ik daar ooit weg van kunnen zijn van dat nummer. <laughs> ja. Maar dan nog ouder geworden en denk van... Ja, eigenlijk was dat toch wel een ontzettend goed nummer. Maar het is, heel, het is ook een heel dwingend nummer. Het is ook, uh, als je het hoort, ja, het zit zo in je hoofd. Dus ik dacht van nou, eens kijken wat we daarvan kunnen maken. En ja, ja, Olaf is dus ook meteen voor ja. gewonnen om uh, drukwerk te doen. Dus Het is dus een beetje een leuk, Lab-achtig nummer geworden. Daar gaan we de drukwerk nog in herkennen? Nou, het, ja, absoluut. absoluut. Het is, het, we hebben er eigenlijk heel weinig aan veranderd. We hebben het een beetje in de smart lab Sense uh, laten hangen. En het enige wat veranderd is, is dat in plaats van dat er nou een, een, een, een zwaar Amsterdams accent... dat er nou gewoon een, een iets zachter uh, nou ja, Vlaams-Nederlands accent overheen zingt. Maar de rest is allemaal hetzelfde gebleven. Fijn, dan gaan we naar luisteren. Uh, neem je plaats in. Dan gaat Peter van Eeuwijk zingen met band Gerald, Gert-Jan, Olaf. Zij zijn erbij en met z'n vieren spelen zij Drukwerks, je loogt tegen mij.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 Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Ik schat, denk je dat je me aankan? Zeg schat, je bent heel wat van plan. Toen ik thuis kwam, was er geen brood meer in de kast. En je zei: Ik kan niets voor je doen. Nu heb je dan zelfs je ringen verpast. En kom mij nu vragen om doen. Je bent zeker vergeten van toen.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 je bent heel wat van plan dan. Je bent nu jezelf, niet je last van verdriet. En je zegt dat je toch van me houdt. Je zegt je bent toch nog mijn vrouw. Maar je liet me mooi staan in de kou. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. En je zei, ach, slaap jij op de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet en mix je mijn lievelingsdrank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Je loogt tegen mij alsof ik een kind was. Ik geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Ik schat, denk je dat je me aankan? Dus ik schat je bent heel wat van plan dan. Je loogt tegen mij live door Peter van Eewijk en uh, band in een, ja, een geweldig arrangement. Meer over Peter op petervanewijk.com. Zware je live in de nacht van het uh, goede leven. Tot slot van uh, dit eerste uur satire bij de Caro op televisie in de zomer van 1997. Aardige mensen met commentaar op het nieuws van de voorbije week. Bavo voor Galema zat erin, Jeroen van Merwijk en de mannen van Niet Uit het Raam. In de volgende sketch, uh, Joep van Deudekom en Peter Heerschop... samen met Ellen Pieters, zij uh, houden een scène over een vakantie in Club Met. Het is toch raar, hè? Ik zie in uw dossier dat hij al voor de zesde keer mee bent met de Club Met. Zouden we denken dat we de regels toch zo langzaamaan wel kennen? Het is ook niet de eerste keer dat er iets gebeurt. Wij hebben informatie dat hij op Sri Lanka ook geprobeerd heeft... het terrein te verlaten. Oh, dat staat daar ook in? Het vervelende, mevrouw Okhuizen, is dat er met u altijd eigenlijk wel iets is. Brazilië vorig jaar? Heeft u twee ochtenden niet gedoucht? Maar wel met een stalen gezicht een nieuw zeepje komen halen. Begrijpt u een beetje ons probleem? Mag ik u een gewetensvraag stellen? Vindt u het wel leuk bij ons? Ja, oh. ja heel erg leuk. Oh, toch wel? Ja... Volgens mij zitten jullie altijd op de beste plekjes. Oh, dank u wel. Wat leuk. Hoort u dat, meneer Jansen? Volgens mevrouw Okhuizen zitten wij altijd op de beste plekjes. Nou, daar mogen wij mevrouw Okhuizen wel heel erg dankbaar voor zijn. Staat aan de kant van mevrouw Okhuizen wel heel erg weinig tegenover. Dacht ik ook. Mevrouw Okhuizen... Waar was u vanmorgen tussen 9.00 en 13.45 uur? Ah, Oh, Zal ik u anders eventjes een beetje helpen? Om 8.45 uur pakt camera 5 uur nog achter het luxe ontbijtbuffet. Vervolgens om 9.00 uur heeft camera 8 uur nog wel bij de bananenboomplantage. Maar plotseling, hup, weg is mevrouw Okhuizen. Dus wat houden wij achter? Ik ben per ongeluk even van het terrein afgegaan. Aha. En daar hebben we hem. U heeft toch hopelijk niet gesproken met de plaatselijke bevolking? Ik, ik dacht even iets van het land te kunnen zien. Gewoon even iets van het land te zien. Jawel hoor. Ja hoor. Hoort u dat, meneer Jansen? Ja, mevrouw Okhuizen die gaat voor de zesde keer mee met Clubmet. En die denkt, kom, ik ga eens even wat van het land zien. Alsof dat de bedoeling is van Clubmet. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van Club Med. Eigenlijk wist ik dat ook wel. Nou. Omdat het vakantie is... doen wij één keertje zo. Maar we zullen het wel even aan de thuisrol moeten melden. Dat is punt één. Punt twee. Dan dacht ik toch aan een strafcorfé. Punt drie. Wij verwachten vanavond in de feesttent een spreekbeurt met als titel... Wat heb ik geleerd... Van de plaatselijke bevolking. Want uh, de plaatselijke bevolking, daar zijn meneer Jansen en ik zo langzaamaan ook razend nieuwsgierig naar.